Good to, good to be with you. Fijn om bij u te zijn. I'm delighted to be here, and we're we're both very happy to be here. vind het geweldig om hier te zijn. Vindt allebei fijn om hier te zijn. And it's congregations like this that um, that touch the heart of a Jew. In de, deze, dus dit soort gemeenten raken het hart van een jood. We say kollekavod, you know, all the honor to you. We zeggen alle respect aan u. Because what you're doing here, Wat u hier doet. Very very few in the world are doing. Doen weinigen in de wereld. Gathering under the banner of the one God of Israel. onder de bannier van de ene God van Israël. Carrying the testimony of Yeshua. Het getuigenis van Yeshua dragende. As the Messiah of Israel. Als de Messias van Israël. Keeping the commandments of God. En de geboden van God houden. The Shabbat, for one. Als eerste Shabbat. And, um, these are the marks. This is the Dit is het teken van alle gelovigen in de eindtijd. Als we aan het einde de dagen komen, de wereld zakt in elkaar. No one's ask you if you're a or Vraag niemand of je baptist of pinkster Christen bent. bent. Vraag as the, al alleen, as the geloof je in Yeshua als de Messias? Hou je de geboden van God? And you might get killed for that. Misschien word je ervoor gedood. In fact, if you really want to save yourself, als je je echt het lijf wil redden. Say you're a zeg dan dat je baptist bent. Let you go. Dan blijf je <laughs> nog leven. Jews Joden beoordelen elkaar in de hand van wat je doet. Christianity on the other hand tends to judge people on the basis of what they think. daarentegen beoordelen elkaar op wat zij denken. This is unfortunate. Dat is erg vervelend. And uh, rather, rather than, than telling Everyone Submitting everyone to a sobriety test. You know what a sobriety test is? When the police you know, tells you to walk the line to see if you're drunk. In plaats van hun onderwerpen aan een soort rechte lijntest. Christians give one another a sobriety test. They want to see if you believe like they do. Christen onderwerpen elkaar aan een blaastest. Ze willen zien of je net zoals zij bent. En je zult merken dat het er eigenlijk niet zo doet, dat je ook niet eens bent met elkaar. As long as you all do the same. Als je maar hetzelfde doet. Observe the commandments of your God. Het houden van de geboden van God. En je kunt misschien wel anders denken. Maakt niet uit. Voor elke twee Jews, zijn er drie bij elke twee Joden vind je drie meningen. Zes miljoen Joden, hoeveel meningen zouden die hebben? So, but we're, we're still going to study maar we gaan nog steeds samen studeren. Some very this and Vanavond een aantal belangrijke onderwerpen, morgen ook. En het doel is om je te helpen om de Bijbel een beetje beter te begrijpen. En het doel is dat u de Bijbel iets beter gaat begrijpen in the language in which it was written. In de taal waarin die geschreven is. Which is what? En dat is Hebrew. Hebreeuws. You'll all be speaking Hebrew soon enough. Snel zullen we allemaal Hebreeuws spreken. Zephaniah, Zephaniah the prophet, Zephaniah de profeet, saying in the end of days, zegt in het einde der dagen, God will restore a pure language zal God een zuivere taal weer instellen. It's Is dus niet Nederlands. Het is Hebreuws. So, with that um, we're going to be dealing with um, tonight I call this, this particular topic the end of a messianic lie. En het onderwerp waar we vanavond over gaan spreken is het, uh, het einde van het messiaanse licht of het doel daarvan. And uh, The goal, or actually the purpose of this discussion en het doel van deze bespreking is om je te helpen te begrijpen dat de joden zich niet afgescheiden hebben van de geschiedenis. Just because the non-jews have misinterpreted our history uh, waar, omdat de niet-Joden onze geschiedenis verkeerd hebben begrepen. In other words, you've read your Bibles. U heeft uw Bijbel gelezen. You've reached certain conclusions. U heeft een aantal conclusies getrokken. We read our Bibles in, a, in another language. Wij lezen onze Bijbel in een andere taal. And we get to different conclusions. Maar wij komen tot andere conclusies. Your conclusions are not ours. Uw conclusies Sometimes. zijn soms niet onze conclusies. Maar het maakt niet uit, we gaan onszelf niet afscheiden vanuit de geschiedenis. We also want you to that, uh, Paul, en we ook begrijpen dat Saul Paulus was to Jews in, his day, in zijn tijd Joden al uitleg gaf the necessity for the Jewish To become blind. Dat het noodzakelijk was voor Joden om blind te worden. To the message of Christianity in the first century. Blind voor de boodschap van de Christen in de eerste eeuw. Now this is one of the main topics of this verse 11:25 Romans 11:25. En dit is een belangrijk onderwerp vanavond. Romeinen 11, vers 25. I know it's up here in English, but you can either follow or read it, but This is an important verse. Dit is een belangrijk vers, Romeinen 11, vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Hashem, de Hashem had een groot plan waardoor verlossing in de wereld zou komen. He knows how to plan redemption. Hij weet hoe hij verlossing moet um, plannen. And from the very beginning had gentiles En vanaf het begin zocht hij naar een manier waarop de goyim de heidenen verlossing konden gaan begrijpen. Maar dat tegelijkertijd de Joden ook apart gezet zouden zijn. And we're going to talk more about that. Daar zullen we zo meer over zeggen. Maar het gaat erom dat u begrijpt, gaat begrijpen dat vandaag de dag. De Joodse wereld is geprogrammeerd om te denken. That if I, as a Jew, am in Yeshua, te denken dat als ik als Jood geïnteresseerd ben in Yeshua. I must be a dan moet ik wel christen zijn. And that's not true. Maar dat is niet waar. I'm a Jew. Ik ben gewoon een Jood. Yeshua was, one of our boys. Yeshua was een van onze jongens. Christianity turned hem in een God. Dat is een probleem, maar hij is nog een Jood voor ons. Christendom heeft een god van hem gemaakt, maar voor ons is hij een Jood. And so the second goal that we want to discuss tonight, en het tweede doel voor vanavond is to help the Christian world to understand that they were never given the task to define the Messiah, redemption and the belief in one God. No one ever told them to define those things. en het tweede doel is dat de heidenen gaan begrijpen dat het nooit hun taak is geweest om een definitie te gaan verzinnen van Yeshua van verlossing en, The in one God. en het geloof in één God What we call ethical monotheism. Monotheism. wat wij noemen ethisch monotheïsme jullie hoefden dat helemaal niet te gaan definiëren it was for you. het is al voor jullie Um, uiteengezet. Je hoeft alleen maar terug te gaan naar Sinai en te ontdekken hoe het is gedefinieerd. Je kunt niet beginnen bij Matthäus 1 vers 1. You have to go back to Sinai. Je moet teruggaan naar Sinai. We do every year. Dat doen wij ieder jaar. At Pesach. bij Pesach. And you have to go back with us every year. Je moet ieder jaar met ons mee teruggaan naar Sinai. je wilt to figure out God wil je weten hoe God is? Go back to Sinai. Ga terug naar Sinai. There's only one nation in the entire universe, in the entire history of mankind, that got a live demonstration of who God was. All 1.2 million men, women, and children. There is maar één volk in het hele universum, een ras, wat van God een levende voorstelling heeft gekregen voor 1,2 miljoen mensen wie God is. Dat is het Joodse volk. We kregen als volk een grote demonstratie. Niemand kon er onderuit. Het was ongelooflijk uniek. Er waren zat getuigen bij en niemand kan ooit ontkennen dat het gebeurd is. We gaan dus vanavond terug naar Sinai. Now a good place to start tonight. Een goede plek om vanavond te beginnen is. I want to tell you a story about a court case in Israel. Ik wil u een verhaal vertellen over een gerechtszaak in Israël. This court case was decided in 1989. Deze gerechtszaak die speelde in 1989 in, the Supreme Court of Israel. in het Hoge Gerechtshof in Israël. The er the zaten drie rechters in die zaak. En er was één rechter die heette rechter Alon. Wrote his decision on this particular case. Heeft opgeschreven wat de beslissing van die rechters in die zaak was. The case was about the law of return. Anyone know what the law of return is? En de rechtszaak ging over de recht op terugkeer. The in En de wet op de terugkeer is de wet die het recht geeft aan iedere Jood die gestorven zou zijn in de doodskampen van Hitler om terug te keren. To live as a Jew in the land of Israel. Dat hij ook als Jood zou sterven. Dat hij ook als Jood zou kunnen leven in het land van Israël. En de wet zei heel eenvoudig. Als je moeder Joods is, dan ben jij ook Joods. Maar een aantal jaar later werd die wet uh, getoetst. The Orthodox wanted to make it less ambiguous. En de orthodoxen wilden de wet minder... Ambivalent maken. They wanted to add the phrase a Jew to be considered for the law of return. Zij wilden toevoegen aan die wetstekst als je als Jood in aanmerking wilt komen voor de wet op de terugkeer. Is only a Jew if he has not changed his religion. Is, uh, dan is zo'n Jood alleen wordt hij erkend als Jood als hij niet van religie is veranderd. What's the religion of the Jews? En wat is de religie van de Joden? Judaism. Het Jodendom. That's not all that a Jew is, though. Maar dat is niet alles wat een Jood is. We, have secular Jews. We, have atheist Jews. We hebben seculiere of zelfs atheïstische Joden. The Jewish people are a race. Het Joodse volk is ook een ras, Nationality, een nationaliteit, and a religion. maar ook een religie. All wrapped up in one. Het is allemaal met elkaar verbonden. Maar voor die wet op de terugkeer, mag je niet je religie veranderen als je in Israël wil wonen. En dat is wat deze gerechtszaak besloten. De beslissing van de drie judges was gepubliceerd op december 25e, Kerstdag. 1989. De beslissing van deze rechters werd gepubliceerd op 25 december. Kerst dus 1989. It's a famous case. Some of you may have heard. Is een heel beroemde rechtszaak. De... The Beresford case. It's called the Beresford decision. De Beresford decision, uh, beslissing. It's about a messianic Jew. Het was aangespannen door een Messiaanse Jood. Gary en Shirley Beresford. They live in Florida now. Die heette Gary en Cheryl Beresford. Beresford. They are from South Die kwamen uit Zuid-Afrika, wonen nu in Californië. Maar Zij geloofden in Yeshua. And the of Interior did not want to let them come into En het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken wilde hen niet toelaten in Israël. They in Omdat ze in Yeshua geloofden. En so, the decision that was made. En dus is de beslissing die toen genomen is, was dat is dat als je een messiaanse Jood bent, dan ben je voor de wet op de terugkeer, You've your een andere religie geworden. Any Jew, if any of you are Jewish, dus als er iemand hier Joods is, have a mother, U heeft een Joodse moeder, En suddenly you wake up tomorrow and you say I want to live in Israel. En als u op een ochtend zegt, nou ik wil in Israël gaan wonen. En het ministerie van Binnenlandse Zaken ontdekt dat u in Yeshua gelooft. Dan mag u niet meer komen. That's the law. Zo is de wet. After 1989. Tenminste, na 1989. Ik ben in 1982 gekomen, dus voor mij maakt het niet meer uit. So you have to ask Why? Why? What did these judges, what were these dus moeten we onszelf afvragen waarom dachten deze rechters zo? What caused these judges to think that a Jew, simply by believing in Yeshua, makes you a non-Jew? Wat zorgde ervoor dat die rechters dachten dat als je in Yeshua gelooft, je dan een niet-Jood bent geworden? And judge alone. Explains his position in a decision. En deze rechter Alon die legt zijn beslissing uit in een document van 60 bladzijden. And here's what he says. En hij zegt dit. Luister goed. The most important thing, even more than baptism, het allerbelangrijkste nog belangrijker dan de doop, is this issue of what constitutes another religion. Uh, is de, de punt waaruit een andere religie bestaat. I'm now. Dit is zijn citaat. Voor christendom is dat het geloof in de goddelijkheid of de goddelijke natuur van Jezus. Het deciding concept and outlook are faith in Jesus as part of the deity en uh, dat je een gezichtspunt hebt dat je kijkt naar Jezus als deel van de goddelijkheid. This fact alone, he says, dit feit alleen al is sufficient to be considered as someone whom Christianity may count amongst its members. Is voldoende voor het christendom om zo iemand als deel van hun te beschouwen. Faith in Jesus who is part of the deity Geloof in Jezus die deel is van de goddelijkheid is, a central of its is een uh, centrale grondslag van het christendom. And to or in it, en ieder die daarin gelooft of daaraan vasthoudt must be the broad world of moet wel deel zijn van de ruime wereld, de grote wereld van het christendom. En moet u nagaan deze rechter was een seculiere jood, geen orthodoxe jood. But they know, maar ze weten wel dat single het meest vernietigende punt wat een jood tot niet-jood maakt is, in the deity, is geloven in de Jesus. godheid van Jezus. Has to have an answer for that. En het christendom moet daar een antwoord op hebben En daar zullen we naar kijken is that position really necessary? klopt dat eigenlijk wel en ik kan de hele avond over spreken de drie eenheid komt nergens in de bijbel voor nowhere and not one single verse does jesus ever ever claim to be god en in geen enkel vers doet Jezus ook maar de bewering dat Hij God is. And yet, that's the en toch is dat het centrale grondslagprincipe in het Christendom. What does deity mean? Wat betekent Godheid eigenlijk? To the it means a God, a en volgens het woordenboek betekent dat een God, een goddelijk persoon. Het is synonymous met de creator the supreme being of the world. woord voor schepper of het opperwezen der wereld. When you say Jesus is God, als je zegt Jezus is God, he is the creator. He's Yud he is YHWH, he's God. Dan is hij de schepper. is God. Judge Alone continues. En rechter Alone gaat dan door. Nowhere in Judaism, he says, or in the Jewish world hij zegt nergens in het Jodendom of in de Joodse wereld in all of its streams and divisions in alle stromen of richtingen orthodox, conservatief, reform all of the streams of Judaism orthodox, conservatief uh, her hervormt, would there be found anybody whatsoever believing in the deification of a man is er ook maar niemand, is er niemand die gelooft in de vergoddelijking van een mens or the incarnation of God. Of the vleesword of oh. God. He goes on. We must have a recourse to a criterion. This is hard to translate, I realize we moeten teruggrijpen op een, op een criterium. We moeten ergens een zicht op krijgen. Bedoelt hij? Nazareth, he said, De naam van Jezus van Nazareth has in history, is in de geschiedenis geworden, the for the of Judaism, Het is geworden het symbool voor ontkenning van het jodendom And severance from the historical entity of the Jewish people. En een totale afsplitsing van de oorspronkelijkheid van het Jodendom. And he Jews, en hij sluit af. Messiaanse Joden zijn daarom. Have no right to themselves upon the people, hebben daarom het recht niet om zichzelf over het Jodendom. Ja, iets op te leggen aan het Jodendom. En zien zichzelf als members of zich te beschouwen als deel van een groep mensen die het uh, vernietigen van het joodse volk hebben nagestreefd. There's Het no is onmogelijk om 2.000 jaar geschiedenis uit te wisselen. Alsof er niets gebeurd zou zijn. And he ends with the famous words, "History has done its work." En hij eindigt met de beroemde woorden. De geschiedenis heeft zijn werk gedaan. And, and way, Laten we nu overgaan naar het like volgende. A, a pause uh, hier zit als het ware een kleine pauze. I'm going to share with you this Wat ik vanavond met u ga delen. Are my views. Is mijn mening. I take responsibility for my views. ik neem verantwoordelijkheid voor mijn mening my wife takes responsibility for hers. mijn vrouw neemt verantwoordelijkheid voor haar mening And you have to take responsibility for yours. en u moet verantwoordelijkheid voor uw mening nemen I don't want you becoming disciples of Uri. ik wil niet dat u discipelen van Uri wordt you want to get convinced, convince yourselves. als u overtuigd wilt raken overtuig uzelf zelf. You Word uw eigen discipel als u leuk like, What you hear? Als u mooi vindt wat u hoort, Good. if you don't, I'm sorry. Goed. Als u het niet mooi vindt, jammer dan. Als u een vraag heeft. Over my, cards, wat ik my, geloof, my, my business cards are up here. You're welcome to take one. Hier liggen mijn kaartjes, u kunt er een meenemen. You can write an e to, to U kunt mij een e-mail schrijven en een vraag stellen. Write to my wife and ask her. Of aan mijn geweldige vrouw uh, schrijven en haar vragen. We zullen uw vraag proberen te beantwoorden. We We hebben ook een cursus via internet die we uh-huh. Week. Iedere week hebben we een cursus over internet. Unfortunately, it's at um, 10 o'clock at night. Het <laughs> zou hier waarschijnlijk 10 uur s avonds zijn. Till about one in the morning. Tot 1 uur s morgens. You no, know, they're one hour, they're one hour earlier. Yeah. Uh, and the reason is for that is because we have students in Australia and California and you know. En de reden dat is dat de mensen meedoen uit Australië en Californië get a good cup of coffee and join us. Neem een lekker kop koffie en doe mee. And and if, if you understand it's in English of course. Het is wel in het Engels dat wel. Yeah, Levy is with us. Where's Levy? He's he's we have a good time together. He's there's there's about 30 of us in the class right we now. En doen ons 30 mee. De Levy doet ook mee. But what I wanted to say was you can you can engage in dialogue. U kunt meedoen in de discussie. Het enige wat we vragen dat u niet doet is give us sobriety tests. Wat we talked about earlier. En het enige is dat u ons niet vraagt om een blaastest te doen. Be tolerant in other words. Met andere woorden, verdraag elkaar. Right? When you have a question you don't say do you believe in the virgin birth? Als je vraag hebt, dan zeg je geloof jij in de machtelijke geboorte? Because that sounds like want dat klinkt als: als je dat niet doet, dan vertel ik ten mijn vrienden dat je niet echt gelooft. Rather, what's your views on the virgin birth? Maar zeg dan: hoe zie jij de maagdelijke geboorte? You In In andere woorden, we vragen om een benadering van respect. By the way, I believe in the virgin birth. Ik geloof trouwens wel in de maagdelijke geboorte hoor. Dus. Get that out of the way. Right? And and I don't know what you've heard about me. There's a lot of. I've been I've been speaking publicly since for eight, over 18 years. Er wordt van alles over mij gezegd. Al 18 jaar uh, houd ik studies in het openbaar. I've been accused of everything except being a mass murderer. Ik ben van alles beschuldigd van één ding niet dat ik een massamoordenaar ben. It comes with the job, you know? Dat hoort gewoon bij het werk. Je really vijanden zijn echt vijanden. And your friends are your, are your good friends. En je vrienden zijn goede vrienden. Als je een vraag hebt, vraag het ons rechtstreeks: ga niet op internet onze naam zoeken. I want to introduce you. Ik wil je een klassiek voorbeeld geven van een hedendaagse een moderne messiaanse Jood in Israël. Dit is niet de enige uh, Messiaanse jood, er zijn er 7000. Like Ik hou er eigenlijk niet eens van om mezelf Messiaanse te noemen. Ze hebben ons zo'n zwarte black eye over daar, you know. It, ik ben gewoon een Jood. Ik in Yeshua. Dat is enough. Zoveel slechts over ons gezegd. Ik ben gewoon een Jood. Ik geloof in Yeshua. Maar you ik wil dat u met uw eigen ogen ziet waarom deze judges besloten tegen de Messiaanse Jood. Maar ik wil dat u gaat begrijpen waarom deze rechters um, dit hebben besloten over Messiaanse Joden. Meet um, Laura en Eddie Beckford. Dit zijn Laura en Eddie Beckford. They live in Arad. Ze wonen in Arad. That's down in the south ja, of Israel, in the in Negev. Is dus in het zuiden in Israël in de Negev. Laura is Joods. Eddie is, he claims he's Jewish by DNA, but Israel doesn't accept it. En uh, Laura is uh, Joods en Eddie zegt dat hij Joods is volgens zijn DNA, maar Israël erkent dat niet. They got married and uh, She's very uh, outspoken. Ze zijn getrouwd en uh, zij is heel erg extra vet. And she has a newsletter and a website. Ze heeft een uh, nieuwsbrief en een website. And she likes to explain to the world why all the persecution that that messianic Jews are going that are having in Israel. En ze wil aan de hele wereld uitleggen wat voor vervolging de messiaanse Joden in Israël ondervinden. In her latest newsletter she raised a lot of uh uh in October she raised a lot of issues about the persecution of, of messianic Jews in Israel. In haar nieuwsbrief in oktober schreef ze heel veel dingen over hoe messiaanse joden in Israël vervolgd worden. For instance she brought to our attention that um some of you remember two years ago there was a Jewish activist an anti-missionary en ze had het er bijvoorbeeld over dat twee jaar geleden misschien weet u dat nog wel dat er een Joodse activist was het gebeurt niet vaak maar het is wel heel fout dat het gebeurt maar hij besloot dat hij een Purim a zou nemen een pakket met Purim-gifts. En deze man besloot dat hij een, uh, een pakket zou it, nemen voor, voor Purim. En hij put een bom in. En hij deed daar een bom in. En hij leverde aan de David Ortiz, uh, one Jew And in En hij Arielle. heeft dat bezorgd aan de deur van de messiaanse voorganger David Ortiz. En hij nam de bom voor David Ortiz, de pastoor, maar de 15-jarige zoon. Got the David got home. En de bom was bedoeld voor die David Ortiz, Ortiz maar helaas zijn 15-jarige zoon die pakte hem als eerste. En Ami Ortiz, exploded, was En deze jonge Ami Ortiz die pakte dat pakketje en het explodeerde en er was twee jaar had hij nodig om te revalideren. And Laura is asking why God why does this happen why do you send people like this Jewish activist why And de Laura vraagt zich af waarom God waarom moet dit gebeuren waarom zijn er zulke, zulke activisten Now I don't justify what this man this he's in prison now en maar ik rechtvaardig niet wat die man doet hij zit trouwens in de gevangenis And may he stay there the rest of his life En mogen hij daar de rest van zijn leven blijven but you still have to ask the question why why do these things happen? En je moet je ook afvragen waarom heeft hij dat gedaan? Watch what happened? Some of you may have heard about this in December 24th 2004. Waarom gebeurde wat er in op deze 24 december 2004 is gebeurd? In Sheba. Ber Sheba. There was a messianic congregation that was meeting. Daar kwam een messia gemeente bij elkaar. Kansabat op Shabbat. And en op die Sabbat was er een groep van 200 orthodoxe Joden die met elkaar de gemeente binnenkwamen stormen. Kind of like here a private meeting gewoon een eigen samenkomst and started just started a riot de boel kort en klein gingen slaan. This is a clip. En hier is een filmpje van. The police were called in. Politie werd gebeld. They didn't do very much. Die deed niet veel. In the end a messianic attorney decided to represent the congregation and sue The mayor of, of, of, of Beersheba. Uiteindelijk heeft een Messiaanse advocaat besloten om een rechtszaak te beginnen tegen de burgemeester van Beersheba. And also the head of Yad Lechim, the organization. En hij ook een rechtszaak tegen Yad Leachim, de anti-zendingsorganisatie. En one of the Shas members, Ari Deri. En een van die Shas-leden. And after two years in the courts en na twee jaar procederen. They lost. Maar hebben ze het verloren? The Jews lost. hebben de Messiaanse Joden het verloren. En it's almost unbelievable. You know, how can you do this? And, and the court said it's okay. you know? Het is it's echt ongelooflijk als dit gebeurt en de rechters zeggen dan, nou, dat, dat is wel goed. This a lot, but it does het gebeurt niet veel, maar het gebeurt af en toe wel. Dus so again, je moet de vraag the question, dus moet je afvragen: wat wordt uh, aan de Joodse mensen gepredikt in, in de boodschap? That gets them so many negative results. Waardoor ze zulke negatieve reacties krijgen. I mean, when you go out and, and, and share Yeshua. Dus als je naar buiten gaat en Yeshua gaat prediken, doen ze hier dit soort dingen? Ja. Yeah. And so, what you see, I mean, I want to now watch this. This is. Can everybody see that? Where where is that? Where's that man where is standing? That? Huh? The Kotel. Look, you see his t shirt? Do you, you see what it says there? It, it says, Jesus, Jesus, Jesus loves you. you. Now, I hope none of you would be so smart. <laughs> Ik hoop dat niemand van u zo slim is. To go to the holiest site in all of Israel om naar de heiligste plek in heel Israël te gaan. With your Jews for Jesus t-shirt. Met je Jezus t-shirt. En dit te doen. You might as well go to Gaza, to Gaza, down to Gaza City. Dan kun je beter misschien naar Gaza gaan. And yell at the top of your lungs. En op het, ja, met je vol, uit volle borst gillen. The God of Israel lives and he's going to kill your God Allah. De God van Israël leeft en hij zal jullie God Allah doden. Probably about ten minutes or so you'll be dead. Na tien minuten ben je echt wel dood. Oké. Okay. folks, this is in your face. Dit is een klap in het gezicht. This is the wrong way. Dit is de foute to, manier. To, to give Yeshua to our people. Om Yeshua te brengen aan ons volk. And that's right on their web Jewish outreach, out, that's what they do. En dat staat op hun website. Joodse evangelisatie. Now watch, it gets even better. Het wordt nog mooier. Here's their doctrinal statement on the same website. Hier staat iets wat hun leerstellingen zijn. Look at this. Our doctrine, right? First of all, Jews don't have statements of faith. Onze so. leerstelling. Ten eerste de joden hebben helemaal geen leerstellingen. Jews don't need statements of faith. We hebben geen leerstellingen we have the, nodig. We have the Torah. We hebben de Torah. Our doctrine is consistent with what? Onze leerstelling is Baptists faith is overeenkomstig met het baptisten geloof. We're not Jews. We're Baptists. We zijn geen Joden, we zijn baptisten. God, there is only one living and true God. Er is maar één echte levende en ware God. That's nice. Mooi. Uh, the eternal triune God reveals Himself to us as Father, Son, and Holy Spirit. De eeuwige drie God openbaart zichzelf aan ons als Vader, Zoon en Heilige Geest. With distinct personal attributes. Met verschillende persoonlijke kenmerken. But without division, nature, essence or being. That's what we call an oxymoron. Oxymoron. It's got a. It's a, it's a term. You must have a term. Yeah, like a contradiction huh. yeah. It's like saying army intelligence. Huh. Is leger intelligentie. Or uh, that was awfully good. Of Dat was afschuwelijk. Goed. Which is it, awful or good? Yeah. Is dat nou afschuwelijk of goed? God the Son. God de Zoon. Where does the Bible say God the Son? Waar zegt de Bijbel God Son de God Zoon? Son of God, I know about. God the Son. Zoon van God, ja, dat weet ik. Maar God de Zoon. He is one mediator, fully God, fully man. Oh boy. Hij is één middelaar, volledig God, volledig mens. The mathematics that I learned when I was a kid. Said if you have 100% of this and 100% of that you have 200%. <laughs> de rekenen wat ik op school kreeg is als je 100% van dit hebt Or en 100% two. van dat dan heb je 200%. 100% en 100% is not 100% anymore. 100% plus 100% is niet meer 100%. These guys are reinventing the word the, wor the, the the the laws the rules. Zij gaan opnieuw de regels uitvinden. Dit is de leerstelling uh, van Laura en Eddie. We, believe in the the of God, the Father. We geloven in de tri van God de Vader. We geloven drie eenheid van God de Vader. God, Son, and God, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wow, what's that? Wat is dat nou? I think that's the Ten Commandments, don't you? That's toch de ten geboden. Well, that commandment right there. De the tweede gebod daar. Says in Hebrew. Zegt in Hebreeuws. lechem Elohim al aangezicht. I don't know what it says in your Bible, but in English that means don't take anything and call it the God of Israel. Neem niet iets anders en noem dat de God van Israël. Put a face on it. En geef, het hem, geef hem een gezicht. I don't have a face. Ik heb geen gezicht. Als jij iets hebt wat jij de God van Israël noemt. And it has a face, en het krijgt een gezicht. You just the That's dan it. heb je de tien geboden overtreden. The Jews went to Sinai, you de Joden zijn bij de Sinai geweest. Hashem God said don't do that. Hashem God heeft gezegd dat mag je niet doen. So when somebody comes along and says this is what we are. Dus als iemand dan op de proep komt met zo dit geloven wij. It doesn't fly. Klopt dat niet? You might as well put a billboard up. Je kunt ook wel een bord neerzetten. That's what Christianity has done for 2000 years. Hmm? Verlossing hier te krijgen, maar geen Joden, niet voor Joden. En dat is wat de Christendom Salvation eeuwen lang gedaan heeft. Jews stay out. V voor iedereen is er verlossing, maar Joden buiten blijven. It's, it's a non-starter, folks. Het kan echt niet, mensen. You can't ask a Jew. Listen, we want to give you Jesus. All you gotta do is throw the ten Commandments away. We niet zeggen we willen jezus geven, ja, alleen even de tien geboden wegdoen. Believing in the Messiah for a Jew is not a problem. Voor een Jood is er geen probleem om in de Messias te geloven. Remember we're the ones that gave you Messiah. Weet u nog? Wij zijn degene die u de Messias hebben gegeven. We believe in Messiah. Wij geloven in de Messias. When he comes we're going to ask him, "Hey, have you been here before?" Als hij komt, gaan we hem de vraag stellen, "Ben je al nice eerder to see geweest?" My CEO, welcome home. Fijn dat u er bent. Welkom. We know all about Messiah. We weten alles over de Messias. We weten alles over verlossing. We weten alles over de ene God van Israël. De enige, keer dat, de enige keer dat de Messias een probleem is voor de Jood. Is dat je God neemt en er een mens van maakt. En dit is ook gebeurd. We moeten ook een andere vraag stellen. Why did this happen? Waarom is dat eigenlijk gebeurd? What was the whole reason that Christianity had a need to bring this idea of the Trinity? Er is een reden waarom de Christenen om het nodig had om het concept van drie eenheid te brengen. And the story starts here. En het verhaal begint als volgt. With our good old, um, enemy prophet called met onze vijandprofeet Bilam. Bilam, this guy is a real character, you know. He stands above, he looks at the camp of Israel. Bilam is echt iemand. Hij staat daar boven op de berg en kijkt naar het Israëlische uh, kamp. And in the 24th chapter of Bamidbar, Numbers, he hij... Ma, tovul, oh halacha, Jacob, misken op tech Israel. En in nummer 25:5-6, hoe lieflijk zijn uw tenten, oh Jacob? Hoe geweldig is uw woonplaats, oh Israël. Wow, your tents are you have really a really nice camp. Oh Israël, jullie hebben een geweldig prachtig kamp. En and one chapter earlier in chapter 23 verse 9. Een stukje eerder in 23 vers 9. He says, "Am livadad ye shkon, u vegoim lo A folk that um, alleen woont You O israel cannot be counted amongst the nations. Wij Israël kunt niet onder de naties geteld worden. You have to remain separate. Jullie moeten alleen blijven. And you know what? Like it or not, and of je het mooi vindt of niet, God's not going to let us off the hook on that one. En God laat ons daar niet mee wegkomen. Wij zullen deel hebben aan Gods plan, of je het nu wilt of niet. You see, Israel is not allowed to join global village. The, the global view. En Israël mag niet deelnemen aan wat de hele wereld uh, bedenkt in zijn mondiale blik. By the decree of God Himself vanuit het de, het gebod van God zelf. We are not allowed to join the church. Wij mogen niet onderdeel worden van de kerk. I got news for you. The church is going to join us. Ik heb nieuws voor u. De kerk wordt gaat bij ons horen. We're back on the map again after 2000 years. We're going to take you into the messianic era, not the other way around. En na 2000 jaar zijn we weer op toneel verschenen. Wij zullen u meenemen naar het messiaanse rijk, niet andersom. Iedere keer als de joden in de geschiedenis proberen te vergeten wie ze zijn. Heeft God um, wel een manier om het verschrikkelijke antisemitisme op te laten komen. En dan gaan onze vijanden ons herinneren aan wie wij zijn. Ook al willen wij het vergeten. And those reminders are very unpleasant. En het zijn hele vervelende manier om eraan herinnerd te worden. The last one took six million lives. De laatste keer kostte dat 6 miljoen levens. You see there's a cause for the blindness. Weet u, er is een reden voor de blindheid. The next time you try to share with a Jew about the Messiah, de volgende keer dat u met een Jood wilt delen wat, uh, over de Messias. And they say to you, I don't want that. En als ze dan zeggen, nee, dat wil ik niet. Instead of getting upset. In plaats van boos te worden. Say praise Hashem, baruch Hashem. Zeg dan, prijst God, baruch Hashem. You weren't supposed to come to this religion. Jullie moeten ook niet naar onze religie komen. You can come to Yeshua. Jullie kunnen naar Yeshua gaan. But don't come to Christianity. Maar Komt niet naar het christendom. God heeft dat met opzet zo gedaan. Want in Romeinen 11, 25. En het gaat hier over een blindheid, een verharding. that is een soort sluier, weet u wat dat is? Dat christianity itself. Dat is nou het christendom zelf. Hashem, did that on purpose. Hashem heeft dat bewust gedaan. You want to know why? Weet u waarom? Because imagine 2000 years ago, want stel je voor, 2000 jaar geleden. Imagine if all the Jews accepted Yeshua. Als alle joden Yeshua hadden aanvaard. All of them. Allemaal. Als de historie als de geschiedenis dan voortging, Gentiles would have poured into the church as they did. The Gentiles would have, the mass came into the church, right? Church? The, the the Gentiles came into the church. Ja, dan zouden de uh, de heidenen massaal de kerk instromen. Well, it, it became, you know, by 300 and, by Constantine's day, Christianity became the de facto religion. De tijd van Constantijn werd Christendom de staatsgodsdienst. Als de Joden toen binnen waren gegaan. They would have forgotten their identity. Dan hadden ze hun identiteit vergeten. No more Jews. Waren er geen Joden meer geweest. They would have all believed, as many today do, dan hadden ze allemaal geloofd zoals velen vandaag. There is no Israel. Er is geen Israël. Nothing special about Israel. Er is niets bijzonders aan Israël. Er is niets no bijzonders aan Israël. Je hoeft niet naar Jeruzalem te gaan. The time 1948 would come, en als dan 1948 zou komen. No one would be saying, Let's go back to had niemand gezegd laten we naar Jeruzalem gaan. It would have long ago been Het was al lang vergeten geworden. And therefore the could not return. En dan had de Messias niet kunnen terugkomen. Want according to Matthew 23, 37, 38. Want, volgens Matthäus 23, vers 37, 38, is een bekend gedeelte, Matthäus 23, vers 37, 38, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Dat vers is telling you, en vers 9 staat er: want ik zeg u: gij zult mij van nu af aan niet meer zien, totdat gezegd gezegend hij die komt in de naam des Heeren. dat is één ding wat er maar kan gebeuren. Invite him. Om voor Jezus terug als Jezus terug wil komen, dat is als de Joden hem uitnodigen. If we had all accepted Yeshua, we would never invite him. Als we hem 2000 jaar geleden allemaal hadden aanvaard, hadden we hem nooit meer uitgenodigd. Dus misschien gaat u nu zien dat het heel belangrijk was. Until the of the dat totdat de volheid der Heidenen binnengaat. En of course we, know that the of the Gentiles, we weten dat de volheid der Heidenen. This verse tells you describes. The of the Gentiles. En in dit vers staat dat 21, vers 24. When we get control of Jerusalem. Ik zal lezen, Lucas 21, vers 24. Uh, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En de volheid der heidenen het einde van het tijdperk der heidenen zal zijn als Jeruzalem weer in handen van de joden zal komen. And that happened in 1967. En dat is in 1967 gebeurd. And so now we're in a transition. Dus nu zitten we in een overgangsperiode. Jeruzalem is, is terug aan de joden. And the blindness is going away. En de verharding, de blindheid wordt weggenomen. And that means we're going to invite Yeshua. En dat betekent dat wij zullen Yeshua uitnodigen. This is God's magnificent plan for salvation. Dit is Gods wonderbare plan voor zijn heil, ready. He act Hashem actually causes Christianity to invent the Trinity. En Hashem heeft eigenlijk veroorzaakt dat het christendom de drie-eenheid heeft uitgevonden. Sure Opdat hij zeker ervan zou zijn dat de Joden daar niet op in zouden gaan. But now it's maar nu verandert het. Now the nu verandert het spel. En dat betekent dat het christendom. Er opnieuw over na moet gaan denken. Nu moeten ze opnieuw de Bijbel onderzoeken. And see, was there really a there? En kijken, is er wel echt een drie-eenheid? En dat gaan we tomorrow. morgen allemaal samen doen. We're gonna take a look at some verses. We gaan een aantal versen lezen. See, in, the end of days, in het einde der dagen. The kings of the nations zullen the koningen van de volken are going to say these words this is from Isaiah 52 and 53 zullen deze woorden uit Isaiah 52 zeggen Yikbazum malachim su shamu The kings of the world are going to say wow we Co had no idea That this was the way were. koningen van de wereld ze zullen verstomd staan ze hebben, zullen zeggen we weten niet wat we uh, gehoord hebben dat deze dingen zouden gaan gebeuren wat hij niet verteld was zullen zij zien wat ze nooit gehoord hebben zullen ze uiteindelijk begrijpen the kings of the nations. de koningen van de volken Who would have believed what we have heard? Said, zou wat wij right here. Mi, mi he who, believe, who would believe us? And then they ask a question. To whom was God revealed? Aan wie is de arm van de And the answer is. Oh yeah the Jews. They got the revelation back at Sinai. Now I understand. En het antwoord is ja, de Joden natuurlijk. Die hebben op de Sinaï toch een openbaring gekregen. So that's the reality, folks. Dat is de realiteit, mensen. Another verse in uh, Zachariah, Zachariah, chapter 8, verse 23. Another verse in Zachariah 8: 23 tells you that in the end of days, ten people from the nations staat dat in het einde der dagen dat tien mensen uit de natieën are grab hold of our tzitzit, right? onze tzitzit zullen vastpakken. And en ze zullen zeggen, mogen wij met je optrekken? We hebben gehoord dat God met je is. Hoe kunnen ze vastgrijpen als we ze niet dragen? Dat is waarom sommigen van u dragen. is goed. There will be plenty of gentiles to grab on. Zijn genoeg heidenen om ze vast te vangen. Yeah. Nowhere in the Bible does it say the 10 Jews are going to go look for the Baptist pastor. Maar er staat nergens dat 10 Joden op zoek gaan naar een baptistenvoorganger. Tell me where is God? Hij oh, is in de Methodist church, brother. Vertel me, waar is God nou? Nou, hij is in de Methodistenkerk. This is what's going to happen for that's prophecy. I didn't write it. Dit gaat gebeuren, dit staat in de profetie. heb ik niet geschreven. When a comes and says, Als een Heiden komt en zegt: Jesus has done away with the law. No more Torah. Jezus heeft de wet afgeschaft. Er is geen Torah meer. Christmas, Easter, yes! Kerstmis en Paasfeest. Mooi. We don't need all that Torah and Sabbath. And who we hebben we geen Torah en Sabbat en zo meer nodig. That's the messianic lie. Dat is de Messiaanse leugen. It's time to start the truth, don't you think? Het is tijd dat we de waarheid gaan geloven, vindt u niet? If somebody comes along and says, um, We have the New Testament. And the New Testament does away with the Old. Als iemand komt en zegt. Nou, wij hebben het Nieuwe Testament en het Nieuwe Testament maakt het oude volledig overbodig. That's the time that the Jew is going to leave skid marks. Just get out of there. Dat is de tijd dat de Joden het op een uh, renne zetten. When some Gentile is gonna come and try to explain to us what the word 'echad' means. Als een uh, heiden komt en aan ons probeert uit te leggen wat het woord 'echad' één betekent. Right? I mean, how do you say 'echad' in, in Dutch? Echad is Hebrew. Ja, yeah, I know, but how do you say it in oh, Dutch? Okay. You understand that? Yeah, echad is one. In het Nederlands is het één. Eén. Eén. One. How do you say three? Three? <laughs> three. Three? Three. <laughs> okay, so see, that's like me uh, coming to you and saying to you, Ein is th three. You get it. Ein <laughs> <laughs> is three. <laughs> I can't even do that. See, that's like me telling you that five plus ten is 127 seven dus als u zegt 5 plus 10 is 175. En ik kan niet uitleggen waarom 5 plus 10 175 is. It just is. Het is het gewoon. En je moet dat gewoon aanvaarden als je wil weten wat leven en verlossing is. En by the way, if you don't accept my testimony that 5 and 10 is 127. En trouwens, als je mijn getuigenis niet ervaart dat 5 plus 10 175 is, dan wil ik niets meer met je te maken hebben en dan ga ik je vervolgen. De, Degenen die ons precies vertellen dat de drie eenheid niet uitgelegd kan worden, ze vertellen ook aan dat als je het niet it. Die hebben ook tegen ons gezegd: als je het niet begrijpt, exactly in the same way that we don't understand it, en precies op de manier zoals wij dat uitleggen, we're going to burn you on the stake. Dan gaan we je op de brandstapel zetten. In its quest to present Jesus as the God-Man, in zijn poging om Jezus als God-mens uh, voor te stellen, Christianity has employed what I call word wizardry. It's just magic heeft het uh, christendom vreemde formules toegepast ik noem het bijna to toveren mental gymnastics that's a hard word to... <laughs> mentale hersengymnastiek bizarre expressions of mathematics echt vreemde wiskundige uitdrukkingen well i put it to you. have you ever been able to explain the trinity heeft u ooit de drie eenheid kunnen uitleggen no. What do they tell you they say You can't understand it. Wat zeggen ze dan? Nou, je kunt het niet begrijpen. It's unexplainable. Je kunt het niet uitleggen. It's a mystery. In fact, here's what um here's what one uh, famous author said. Dit is wat een uh, beroemde schrijver hierover zegt. The doctrine of the Trinity is truly beyond human comprehension. De leerstelling van de drie-eenheid gaat ons alle begrip te boven. It is the of our minds. Het gaat alle beperkingen van ons verstand te boven. We kunnen onmogelijk bepalen op welke manier of precies hoe die drie één zijn. But nevertheless, maar toch it's a vital truth of the Bible. is het een grote waarheid in de Bijbel... We, can't possibly understand it, but it's absolutely vital. We kunnen het onmogelijk begrijpen, maar het is absoluut het belangrijkste. It's time for the blindness to come out. Tijd dat de blindheid vertrekt toch? Het is niet genoeg dat ik dat alleen maar zeg. Je Moet twee dingen doen. First thing is come tomorrow. Eén is morgen terugkomen. And we'll look at some verses together so that you can explain it to your and your en we zullen een aantal feesten lezen en zo naar kijken dat u het aan uw vrienden en familie kunt uitleggen. En, your en aan uw voorganger. En u raakt misschien een hoop vrienden kwijt. And your will tell you you're not our en de familie zegt nou, je hoort er niet meer bij. En je voorganger zet je de gemeente uit. What are you gonna do? <laughs> Wat moet je dan doen? En de second thing you have to do is buy my book coming out early next year. En het tweede is dat je mijn boek moet kopen wat volgend jaar uitkomt. En it'll be in written form. You'll be able to take it and share it. We're gonna get it translated into Dutch. En dan kunt u het daar een uitleggen, Er komt een Nederlandse vertaling. And uh, yeah, listen, somebody's got to do this, you know? Iemand moet dit toch doen. Je kunt geen boek krijgen vanuit het Joodse gezichtspunt waarom de drie eenheid niet bestaat. But go back to the beginning of the lecture, what did we say? Maar we gaan nog even terug naar ons verhaal. Wat hebben we toen gezegd? This is a non starter for Jews. Dit is echt onmogelijk te verteren voor Joden. Either you want the Jewish people to come into the knowledge of Yeshua, Hamashiach. Ofwel je wilt dat de joden tot kennis van Yeshua de Messias komen. Of niet. Als je niet wilt dat joden tot geloof komen. Als je een andere Bijbel leest, ja dan maakt het niet uit. Dan hoeft het niet, Als je wilt dat de wereld de Messiaanse binnen gaat, you're have to sink your teeth into binnengaat, Dan moet je hier wel even je tanden in zetten. 1 plus 1 is niet 1. 2x you know, x's can zijn niet samen 1 x. 3x is niet 1 x. Once you get that settled in your minds, Als je dat doors, helder krijgt. The doors to the Torah open wide open. Dan gaan de deuren wijd open voor de Torah. En je like like like like many many We moet weten dat er vandaag de dag duizenden Joden en ook heidenen zijn zoals wij. Die niet meer christen genoemd willen worden. Noem me geen christen meer. En ze willen niet meer be genoemd messianic either because messianics are the same way today. Want ze willen ook niet meer Messiaans worden genoemd. Dat is hetzelfde bijna vandaag. We, don't need those titles anyway. we hebben die titels niet meer nodig. We zijn mannen en vrouwen die God vrezen. Dat is het. We, believe in the Messiah. we geloven in de Messias. We, keep the of God. we houden Gods geboden. We hoeven bij niemand te horen. Niet bij Apollos en Paulus en die groep. Je moet weten hoe je buiten de kaders kunt denken. And live outside the box. En buiten de kaders kunt leven. And start fixing the world. En um, een herstel aan de wereld kunt geven. We call it Tikkun Olam. Fix the world. Tikkun Olam, het herstel geven aan de wereld. The world is broken. De wereld is kapot. People, you and I, We are all on a journey of faith. We zijn allemaal op een reis in het geloof, u en we We moeten elkaar aanmoedigen, niet ontmoedigen. We moeten de bekeerden weer ontkeren. Wegwezen uit Babel, Babylon. Voor head for het te laat is. Terug, gauw naar Jeruzalem. Morgen gaan we kijken naar Berechit Genesis 1 vers 26. En kijken naar wat betekent laat ons. What's going on there in that passage? Wat betekent dat in? We're also dat going to be taking a look at the pre-existent Yeshua. We gaan ook kijken naar um, de pre-existentie van Yeshua. Het voor the idea that Yeshua for die geboren is. Christian idea that says Yeshua existed before he existed. Het idee dat Yeshua bestond voordat hij bestond. We hope you're brave En we gaan naar een aantal van die versen kijken. Ik hoop dat u de moed heeft. Nou, shira mar. Shabbat Shalom. Erbij, Shabbat Shalom. Questions, anyone? Zijn er nog vragen want, trouwens? Ja. Wat is de verschil tussen Echat en Yachit? Uh -huh. the There are Christians today who are who think they're, they're they're quite wise and and they want to teach us Hebrew. Er zijn Christen vandaag de dag die denken dat ze de wijze in pacht hebben en die ons Hebreeuws willen leren. They can no more teach me Hebrew than I can teach them Dutch. As ze kunnen me niet meer Hebreeuws leren dat ik ze Nederlands kan leren. Yachid in de Bijbel is the Hebrew word for only. It's a preposition. Het um, woord Yachid is een uh, voorzetsel in de Bijbel. Het betekent alleen. Ben Yachid means only son. Ben Yachid betekent enige zoon. It never, ever, ever, ever means one. Het betekent nooit één. Het betekent alleen enige. It means the only thing. It's an, it, an only thing. Het betekent alleen. Did het, I say it was a preposition? It's an adjective, excuse me. Het is een, een bijwoord, pardon. Echad is the word for one. That's also an adjective. Echad is het woord één, dat is een bijvoeglijk naamwoord. Het werkt precies dezelfde als één in het Nederlands en elke andere taal. It describes the quantity of one. Het beschrijft de hoeveelheid één. Het maakt niet uit of het iets samengesteld is of iets eenvoudigs. It can mean one chair, het kan betekenen één stoel. One set of chairs, één rijtje stoelen. Or, you know, one cup of water that's made up of H2O, you know. een bekertje water wat van H2O is gemaakt. It's still one. Het is nog steeds één. If you want to slice and dice it up. Als u het weer wilt onderverdelen, make sure you get one in the end. Zorg dat je er nog steeds één overhoudt. One is one. It's not three. Eén is één, niet drie. We have a word for three. Er is een woord voor drie. You don't need any more words for one. One is one. We hebben maar één woord nodig voor één. Eén is één. Yaqit means only. Echad means one. Yaqit betekent enige. Echad betekent één. I hope that is an answer your question. Is dat een goed antwoord? Ja. Yeah. Ja, yeah, obviously the mo the most popular teaching is That it means compound unity. De ja, populaire's de uitleg, ik dat betekent een, een samengestelde eenheid zou zijn. Het wordt echt gaat. But for every verse they quote that indicates compound. Maar voor elk vers wat ze aanhalen waaruit zou blijken dat dat samengesteld is. Like the verse which says. The man and the woman are one flesh. Maar er staat dat de man en vrouw zijn één vlees. It's still one flesh. Nog steeds één vlees. It might be two Misschien People but it's wel still one flesh. Twee mensen, maar het is één vlees. There's other verses which say one Abraham. En er zijn andere verses staat één Abraham. There's only one Abraham. Only one. Eén Abraham. In het gebedenboek staat en gaat. Yahid, dat betekent. Hij is één en de enige. So look. Mijn punt is dat christenen er alles aan doen. Om in het Hebreeuws een aanknopingspunt te vinden. Maar Als je naar Jeruzalem gaat. en you go down to the shuk. En je gaat naar de markt. De you know the, the market. Markt. And you say, uh, may I have a cup of coffee, please? You know, go to Aroma, a good coffee place. Mag ik van u een goed kop koffie? Maar how many would you like? Hoeveel wilt u er dan? Er gaat een. Er gaat. They're not going give you three cups. Ze krijg je geen drie kopjes. <laughs> Now, I know that there's a cup there. Ik weet dat er een kop is And there's sugar in it. Misschien suiker. En there's uh, cream, er is geen melk, en there's water, en ook water. Because there's a compound unity there. Dat is een samengestelde substantie. Maar maar in maar één bekertje. And I'm not going to try to divide that up, en ik ga dat Proberen uit elkaar te halen en dan op te drinken. En de Bible, I mean, we can't get into it now because there's no time. But the Bible never says, in fact, it forbids us. De, From Bijbel, God. de Bijbel zegt nergens en verbiedt ons trouwens om God in stukjes te delen. De Torah zegt: don't divide him, don't cut him up. He is one. Torah zegt: verdeel hem niet onder, hij is één. Many people are going to try to argue philosophy. Veel mensen zullen filosofisch proberen te discussiëren. When you start getting into philosophy, folks. Als je gaat filosoferen, mensen, That's where I say goodnight. Dan zeg ik goedenavond. My and in the book I'm writing, mijn specialiteit en ook in het boek dat ik schrijf, grammar is grammatica. You can't argue against grammar. Je kunt niet oneens zijn met grammatica. We can argue all night on polemic. We kunnen, kunnen het hele avond hebben over polemiek of debatteren. The logic of a thing. Iets logisch voorstellen. Want jij ziet iets wat ik niet zie vanwege onze filosofie. Wat ik u morgen zal aantonen. is grammatica. Je zult het niet in de Bijbel. Het is gewoon niet. En in de letters en de the Ik zal u aan de woorden en de letters in de Bijbel laten I'm zien dat het, dat het. Er geen polemiek staat, dat het dus discussieerbaar is. En and, and you can do what you want with that. You u, can you know you can you can take it or leave it and it's okay. You can hang on. U kunt kiezen wat u ermee doet. U kunt het aannemen u, of niet. Is goed. You can hang on to the three concept. That's fine. It's okay. U kunt uh, blijven geloven in de drie één. Just understand that for the Jew, it'll never fly. Maar begrijp alleen dat het voor een Jood nooit geaccepteerd same kan worden. Same question. So. Do you want the, the messianic age or don't you? Dezelfde vraag, wil je dat uh, de Joden binnenkomen? And more importantly is the question if there is a three in one. Let's just say that there is. En nog right? belangrijker de vraag, laten we is aannemen. Where's the verse in the Bible that says you must believe it or you're going to die? Als er staat 3 in 1, waar is dan het vers in de Bijbel dat moet je geloven, anders zul je sterven? Als je het wilt geloven, prima, maar waar word ik gestraft als ik het niet geloof? Anyone else? Questions? Yes, sir. More more... De vraag is: ziet u uh, dat er steeds meer uh, Joden gaan geloven? No, nee. Very very few. Heel weinig. I mean, exactly. I mean, there are a few. I I can't tell you that there's, you know, there are very few. Er zijn er een paar. Amongst the Orthodox, zero. Z onder de orthodoxe niemand. They know better. Zij weten wel beter. A secular Jew, he might come. Misschien komt een seculiere Jood wel. But we know why. We weten waarom. If you could just live in our shoes, als je in onze schoenen zou kunnen staan. Ik heb heel vaak meegemaakt in Israël dat ze zeggen: oh, als je gelooft in Jezus als God, nee, dat doen wij niet. There are some Jews coming to faith here and there. They're coming, but you know what? Once they come. And they go into the messianic congregations in Israel. Er zijn hier en daar een aantal Joden die tot de Messias komen, maar als ze eenmaal in die messiaanse gemeente komen. A year or two or even less, meestal binnen één of twee jaar, of soms nog minder. They leave. Zijn ze weer weg. Ze Dan zeggen ze: Nee, hier wil ik niet zijn. Dit is een kerk, en dat ben ik niet. We helpen de Messianic Jews. I hate to use that term but we're financially helping in Israel and gelovigen in Israël. En we we need your support to help do that. But we know according to Romans the verse we studied we uit Romeinen wat we ge, net we gelezen hebben oh, Dat het aantal zal toenemen. Ja ze zullen komen. All of Israel will be saved. Gans Israël zal behouden worden. It's just not the Trinity that's going to save them. Maar ze zullen niet behouden worden door de drie eenheid. Yeshua is going to save them. Yeshua, door Yeshua zullen ze behouden worden. Yeshua is gekomen om ons te verlossen van onze zonden, niet van verlossen van het jodendom. Anyone else? Nog meer vragen? Yes. That's right. And they're they're hiding. You know what? I want to know who they are too they're hiding yes oh yes and and we're connecting with those people and we want to connect with more of them but you're right huh sorry er zijn een aantal <laughs> hele kleine groepen buiten de messiaanse gemeenten gemeente die geloven in Yeshua zonder de drie eenheid uh, maar ze zijn vaak niet zo bekend en ook wij zegt uh, broeder Uri zoeken ze proberen in contact met ze te komen ja, en, en we willen we want to connect with them. And I'm, I'm encouraged to hear that, you know? me om dat te horen. Congregations like ze nou, gemeenten zijn zoals u zegt dan wil ik ze leren kennen. I want En dan wil ik tegen ze zeggen het is tijd om in het openbaar te komen. We willen ze helpen. Want zij zullen Israël tot de verlossing brengen.